12 uur. Het NOS Journaal, Gert Kluk. Honderden arrestaties in nieuwjaarsnacht. Obama tekent omstreden terreurwet en Mont Blanc-tunnel weer open voor verkeer. Het weer in het noordwesten, misschien even zon. Verder is het vooral bewolkt vanmiddag met in het zuiden en zuidoosten af en toe regen. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond in een groot deel van het land regen. De jaarwisseling lijkt zonder grote incidenten te zijn verlopen. Wel werden in verschillende grote steden tientallen mensen gearresteerd. wegens zaken als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Amsterdam waren er zo'n 120 arrestaties, in Rotterdam bijna 100. en ook in Utrecht en Den Haag waren het enkele tientallen. Nergens waren grote incidenten. Volgens burgemeester Van Aartsen van Den Haag was het de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. In Den Helden raakte een man door vuurwerk een hand kwijt... en in Hilversum raakte vier mensen gewond door een vuurwerkbom. In Noord-Brabant waren twee dodelijke steekpartijen. In Sint-Oederode viel één dode. Wat daar precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. En in Den Bosch kwam een paar uur voor de jaarwisseling... een vrouw van 52 om het leven. Haar man had haar en haar zus neergestoken. De zus raakte zwaar gewond. En ook de dader ligt in het ziekenhuis. Veel steden hadden extra maatregelen getroffen om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen. In Den Haag waren zo'n duizend vrijwilligers op de been om een oogje in het zeil te houden. Verslag van Joris van der Kerkhoff. Ja, je bent ervoor wakker gebleven om dit allemaal te horen gisteravond. Of ze hebben u wakker gehouden. Maar goed, dit is even na twaalf uur. Kaapseplein in Den Haag. Hier liep het vorig jaar volledig uit de hand. Charges van de politie, auto's die in brand werden gestoken. Wat me opvalt, is dat er voornamelijk veel kleine kinderen enorm grote stukken vuurwerk aansteken. En op het plein speeltuigen. En op de speeltuig zitten kinderen van de jaren 4, 5 heel rustig te schommelen. De wijkagent is er ook. En die loopt naar de andere kant van het plein, waar zo'n groep van een man of 20 jongens. Bij elkaar staan. Zo aardig te drinken. En die kunnen zomaar los gaan hier. Ook vorig jaar ging het hier helemaal los en dat kan met één knal gebeuren. Nee, niet met een knal. Maar dan gaat het broeien. En dat moet je voorkomen. Daar gaat het om. Bescherming van de politie, maar ook bescherming van heel veel vrijwilligers hier in Den Haag. Oudere mannen, met name, maar ook een wat jongere vrouw. Goed observeren. En doorgeven aan je collega's, eh, wat eigenlijk niet hoort. En verder kunnen zij het wel verder afhandelen, neem ik aan. Maar hier achter ons staat nu een groep, die houden we niet in de gaten. Daar staan we met de rug jawel, naartoe. Jawel, jawel. Dat heb ik achter de, dat, heb, dat heb ik al gekeken. En het gaat er dus vooral om dat je erbij bent. Door er gewoon bij te staan, kan het niet gaan broeien. En dan gaan ze weg. Laat ze maar lopen. Keep on running. En als ik nu met ze ga praten, dat is ook een soort van broeien. Maar beter even jij niet doen. Als ik gaat praten, dan heb je binnen twee tellen die je microfoon achter je keel had zitten. Inmiddels in de auto een beetje aan het rijden door de stad. Zoveel mensen buiten die zoveel aan het afsteken zijn. En dan zie je een groepje met jongens, zie je een oude bank verslepen. En ja, die moet natuurlijk in brand. Die wordt op een stapeltje gelegd. En ik rij maar door. Want uh, die agent heeft niet voor niks het advies gegeven om er maar niet naartoe te lopen. Maar het brandt dus. En dit is de radio tussen 12 en 1 uur snachts. Zo. Dat is nou een slot. Hè? Nee. En dit is de burgemeester van Den Haag. Je zou kunnen zeggen dat dit, uh, zeker in mijn ervaring, die reikt nu uh, vier oudejaarsnachten de minst drukke oudejaarsnacht is geweest uh, die uh, we hebben meegemaakt. Het is allemaal goed verlopen vannacht. En het komt ook door al die mensen die een oogje in het zeil hebben gehouden. Belangeloos. De functie van de rolmodellen is echt fantastisch geweest. Het staat vast dat daar waar zij hebben geopereerd... en het zijn er zo rond de duizend geweest... dat het praktisch helemaal rustig is gebleven. Dat was een verslag van Joris van der Kerkhof in Den Haag. Ook in Rotterdam waren er geen groot incidenten, wel tientallen arrestaties. En eh, ook materiële schade zag verslaggever Hendrik Willem Hofs. Vanochtend ja, op pad met Fred Maré. een, een, een kleine lantaarnpaal die opgeblazen was. Hans, het klepje waar de stoppip zit. Die wordt gelijk doorgegeven, zodat die ook uh, dichtgemaakt kan worden vandaag nog liefst. Want er zit uh, gevaar in, uh, omdat er uh, bedrading uh, open ligt. Een pleintje met een uh, speeltoestel, een wipkip... En een glijbaan en verder veel schade. Dit is een deel van een uh, grijze gemeentelijke prullenbak. Nou, helemaal opgeblazen. Dat is een end weggeschoten zelfs dus die is uh, totaal los. Dat kost zo'n ding 775 euro. 775 euro, zeg mijn collega van de rood heb. En er zijn er nog meer kapotten. Ja, er zijn er verschillende. Ik zie er daar nog twee, drie staan. Dus uh, op dit ene plein is het al uh, behoorlijk te keren gegaan uh, vannacht kennelijk. Ze hebben daar loopt met een uh, smartphone in de hand en maakt foto's. Die uh, foto's die komen rechtstreeks in ons meldingssysteem buitenruimte terecht. En op die manier hebben we over heel de stad uh, heel snel een beeld... van wat de schade is aan uh, gemeentelijke eigendommen. Goedemorgen. U woont hier aan het plein? Ze zeggen het. Ah, het is waak, hè? Twee grote groepen waren het gisteren, de ene groep van deze kant vandaan en de andere groep die komt van de Oliannestraat vandaan die kant vandaan. Nou, als ze dagen elkaar uit, ze zeiden, het valt me nog mee dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Als ze weer van die dingen naar elkaar lopen schieten met die de met vuurwerk, dan denk ik, ik hou me hard vast. Je ziet dat deze parkeerautomaat ook opgeblazen is. Hij is niet helemaal tot en los. Hij geeft zelf toch tijd nog aan? En hij loopt nog op tijd, hè? we zijn altijd op tijd. Maar uh, uh, ja, dat is natuurlijk uh, toch een flinke schade. En ik kan zo niet schatten wat het nou precies is, omdat niet het hele apparaat kapot is. Maar het wordt gewoon zo duizend euro, dat ben zo kwijt om dat te herstellen. Het blijft altijd toch bizar om te zien hoeveel er kapot gaat? Hè? Ja, absoluut. Het is, een, het is een feest en toch gaat er een hoop kapot. Dat is heel erg jammer. En vooral ja, de gemeentelijke eigendommen zijn er vaak het slachtoffer van. Want heel wat ambtenaren zijn nu bezig om een inventarisatie te maken. Fred Maré van Ja, dat klopt. Vanuit 14 locaties in Rotterdam... gaan de, de mensen van de buitenruimtediensten, zoals we zeggen... stadsbeheer tegenwoordig, inventariseren wat er kapot is gemaakt... aan gemeentelijke eigendommen. En wanneer stond het totale plaatje? Ja, we denken dat we het binnen 14 dagen aan het gemeentebestuur kunnen doorgeven wat, wat de totale schade is. Vorig jaar 500.000 euro. Dat klopt, ruim 500.000 euro. Ja, we hopen dat het dit jaar meevalt, maar we hebben aardig wat schades gezien vandaag. Een verslag van Hendrik Willem Hofs uit Rotterdam. In Velsen heeft een grote brand gewoed in een buurtcentrum. Er zijn geen gewonden, zegt de brandweer, er was wel veel rook... En daarom zijn twee straten met 30 tot 40 huizen ontruimd... net als een kinderboerderij naast het buurtcentrum. Ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Maar de mensen kunnen nog niet terug naar huis. We moeten eerst kijken of de huizen nog wel een gezond genoeg omgeving hebben... om dat de mensen terug kunnen. Dus daar wordt nog even naar gekeken. En dan pas kunnen er ook zijn worden gegeven dat de mensen terug kunnen. Het centrum is voor de helft afgebrand, de kinderboerderij kon worden gered... en de oorzaak van de brand in Velsen is nog onduidelijk. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De Amerikaanse president Obama heeft zijn handtekening gezet... onder een omstreden defensiewet. Terreurverdachten kunnen vanaf nu zonder proces voor onbepaalde tijd worden vastgezet. En daardoor wordt het onder meer moeilijker om het gevangenenkamp Guantanamo B te sluiten. En dat was een verkiezingsbelofte van Obama.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 En Iran heeft tijdens militaire oefeningen een middellange afstandsraket afgeschoten. De komende dagen wil de Iraanse marine meer raketten testen, onder meer raketten voor gronddoelen. De militaire oefeningen die in de straat van Hormuz worden gehouden, zijn volgens een Iraans persbureau niet bedoeld als dreigement. Afgelopen week dreigde Iran om de straat van Hormuz af te sluiten voor olietankers, als reactie op olie-sancties tegen het land. Dat dreigement werd later ingetrokken nadat de Verenigde Staten hadden gedreigd, dat de Amerikaanse vloot zou ingrijpen als de nauwe doorgang naar de Persische Golf zou worden geblokkeerd. De Mont Blanc-tunnel is weer open voor alle verkeer. De tunnel tussen Frankrijk en Italië werd gisterochtend gesloten vanwege lawinegevaar op de toegangswegen. Gisteravond en vannacht zijn met harde knallen expres lawines veroorzaakt waardoor het gevaar nu is geweken. En sinds vanochtend 9 uur kan het verkeer weer in beide richtingen door de Mont Blanc-tunnel. De Alpenlanden kampen de laatste dagen met zware sneeuwval... wat vooral veel hinder oplevert voor aankomende en vertrekkende vakantiegangers. Op een vliegveld in de Amerikaanse staat Texas is een man opgepakt... die explosieven bij zich had. De Amerikaan was op familiebezoek geweest... en wilde op het vliegtuig naar North Carolina stappen. Daar zou hij zijn gelegerd op een militaire basis. Maar het is niet duidelijk of de man ook echt een militair is. Beveiligingsmedewerkers vonden de explosieven tijdens een bagagecontrole. Het is onbekend of de Amerikaan een aanslag wilde plegen... en ook is niet bekend wat hij precies in zijn bagage had zitten. De Texaanse luchthaven is een uur afgesloten geweest voor onderzoek. Het oosten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving... met een kracht van 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de stille oceaan, 500 kilometer ten zuiden van Tokio. Gebouwen in de hoofdstad zwaaiden heen en weer... maar er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Ook is er geen tsunami-waarschuwing afgegeven. De verwoestende tsunami van maart vorig jaar in Japan... werd veroorzaakt door een aardbeving die zwaarder was, veel zwaarder. Die had een kracht van 9 op de schaal van Richter. De hoofdpunten van het nieuws in de grote steden zijn in de nieuwjaarsnacht. Alles bij elkaar, honderden mensen gearresteerd. Het lijkt erop dat grote incidenten zijn uitgebleven. President Obama heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden defensiewet. Terreurverdachten kunnen vanaf nu zonder proces... voor onbepaalde tijd worden vastgehouden. En de Mont Blanc-tunnel is weer open voor alle verkeer.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 Het is Radio 1. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam blikt Radio 1 vooruit op 2012. van Brakel en Blok. Goedemiddag, welkom vanuit Studio Desmet in Amsterdam bij de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Allereerst natuurlijk voor u allen, luisteraars van Radio 1, een mooi, gezond, succesvol 2012. Hebben we dat gehad? Zo is en dat. Wat, dat hoor je de hele dag natuurlijk. Daar sluit ik me voorlopig weer aan. Mooi Tessel, daar houden we dat vol dit jaar. Tot zes uur, een brede blik en een keur aan gasten in dit nieuwe jaar op de radio. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten dit jaar? Welke sporters stelen de show tijdens het EK voetbal straks? Tijdens de Olympische Spelen, want het wordt een mooie zomer, Tessel. Absoluut, sportzomer. We gaan kijken. En Barack Obama, dat is de grote vraag. Net zat hij nog in het nieuws. De gebroken verkiezingsbelofte, Barack Obama... Maar hij heeft wordt, tegen zijn zin getekend. Zeker, wordt hij herkozen dit jaar. En wat gaan we in de cultuursector meemaken... nu de kaalslag zichtbaar wordt? Dat en nog veel meer onderwerpen. Tot zes uur hier op de Radio 1 nieuwjaarsreceptie... vanuit Studio De Smet in Amsterdam. De presentatie vandaag in handen van drie gelegenheidsduo's. De eerste hoort u nu, Govert van Brakel en ikzelf. De, de kop is eraf, dus. De kop is eraf. Uh, Tussen twee en vier hoort u Karel johan de Zwart en Hans Smit. En de laatste twee uur zijn in handen van Jan Mom en Deborah Blackenhorst. verder de hele middag live muziek, allerlei artiesten. Later vanmiddag hoort u Zijlstra. Onderweg stellen we artiesten natuurlijk aan u voor. Het zijn mensen van wie u het komend jaar vast meer gaat horen. Komt u de band Ed. Ja, Ed Ed. Dat mensen niet heel modern denken, Ed als AD. De band Apenstaartje. Het nieuwe jaar vol positieve energie beginnen, kansen pakken boven jezelf uitstijgen. Dat willen we natuurlijk eigenlijk allemaal. Daarom hebben wij aan een aantal van de beste coaches van Nederland gevraagd... om ons een pep talk te geven, zodat 2012 een topjaar wordt. Enter trainer, u hoort het goed, Jan van Zetten is een veelgevraagd spreker... over leiderschap en veranderingsprocessen. Partie positief, partie positief. Heb je het al gehoord? We zitten in een dubbel dip. Dat is goed nieuws, jongens. Een dubbel dip. Dat betekent, momenteel zitten we in de tweede. Heb je al iemand gehoord over de triple dip? Nee, inderdaad. Die bestaat niet. Het goede nieuws is, dit is de tweede, dit is de laatste. Dus geniet ervan, want weet wat het woord crisis in werkelijkheid betekent. Crisis betekent moment van de waarheid. Dus ben je nu waar en maak je waar waar je voor staat en gaat... dan blijf je overeind. Sterker nog, je onderscheidend vermogen springt eruit. Want mensen zijn kritisch. En kritisch betekent aandacht. Dus als je er nu bent, krijg je ook de aandacht die je verdient. De tweede betekenis van het woord crisis is keerpunt. Misschien moet je even bedenken, wat ga ik anders doen of niet meer doen... om juist nu in het moment van de waarheid overeind te staan. Recht overeind. Oftewel, niet alleen sterk uit de crisis, maar zelfs sterker in de crisis. Succes in je dubbel dip. En, te, en te trainer Jan uh, van Zetten. Tot één uur hier aan tafel in Studio Desmet in Amsterdam, Jort Kelder... over de vraag hoe Nederland er volgens hem voor staat. Aan tafel ook Ineke Stroeken, directeur van het Centrum voor Volkscultuur. Want uh, ik weet niet of u het weet, maar op mijn papier staat... vandaag is het jaar van het immaterieel erfgoed... Uh, ja. Immaterieel erfgoed. Wat denk jij dan aan? Nou, aan alles wat niet tastbaar is, maar dat Zo. is me nogal wat. Nou, drie koningen misschien als traditie. Maar dat was niet op, het eerste wat uh, in mijn hoofd op nee, kwam, eerlijk nou ja, gezegd. Nee, het is bijna 6 januari. Oké. Okay. We zijn onderweg, tussen. Zo is het. Journalist, programmamaker Jort Kelder. Toch de man die wij allemaal kennen, uh, uh, die heel veel weet over geld. En dat uh, komt aardig uit, lijkt mij. In tijden van enorme crisis, waar in het allemaal alleen nog maar lijkt te draaien om geld. Alsof mensen niet meer bestaan, Jort als we het hebben over immateriële zaken. Dit gaat alleen nog maar over materiële zaken, het afgelopen jaar. Ja, geld, we hebben er steeds meer van. Het is alleen schuld, dus dat is het slechte nieuws. Um, ja, money makes the world go round. Dat is natuurlijk een ontzettend cliché, maar dat is wel zo. En zeker op het moment dat je het even niet hebt. Dus ja, wat moet ik daarvan zeggen? Is dat... Uh... Ik, weet niet of te... Kijk, ik ga een programma maken over de, de geldcultuur in de afgelopen 25 jaar. Zeg maar de, de, de wording van het Hollandse kapitalisme, een beetje Amerikaanse stijl kapitalisme... wat we gekregen hebben in dit land. De uh, rol van geld is steeds groter geworden. Maar tegelijkertijd, je kan zeggen wat je wil met ieder onderzoek... vooral van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt... dat wij een vrij tevreden volkje zijn. En er is geen relatie tussen geld en geluk. Tot op zekere hoogte. Nee, dat klopt, ja. ja, dat klopt. Ja. En het is ook, gaat, ook om het omgaan met geld. Hè. Kijk, in de jaren 50 had je dat, uh, dat doosje waar je dan in spaarde en zo. En dan had je toch een heel veilig gevoel. Wij, wij sparen niet meer, met gevolg ook dat we ook steeds achter de, de ja, feiten aanlopen. Dus de, de omgang van geld hoort daar ook bij. Mm -hmm. Jort, je gaat ja. een programma maken over het snelle geld, zeg je? Bij welke omroep? Ja, bij de VPRO, ja? uh, vanaf 11 april. Daar zijn we al heel tijd mee bezig, overigens. Ja. En dat eigenlijk vanuit het idee, het, het, het ongemak... wat iedereen wel een beetje voelt sinds 2008... met die crisis van jongens hebben we er niet een beetje een grote bende van gemaakt. Dus, ja. kijk, ik was natuurlijk een studentje in de jaren tachtig, een kwart eeuw geleden... Uh, gefascineerd door dat snelle Amerikaanse werk. Ik gespte met mijn bretels om en keek naar uh, Gordon Gekko, Greed is Good... en naar Joep van de nieuwe Huizen, de overname koning in Nederland. Een bedrijvendokter heette hij die toen. En als je daar nu kijkt, denk je van... oei, we zijn veel bedrijven kwijtgeraakt. Er is heel veel gebeurd. Er is Joep, ontzettend oh, die huis veel... is ook enigszins van het voetstuk gevallen. Ja, want die, die, die mag voor het hekje komen binnenkort. Hè. Die, die, die wordt nu ook aangeklaagd. Um, wegens corruptie, en nou, noem maar op. Of die dat winterverlies, dat moeten we afwachten. Dat speelt dit voorjaar. Maar um, er, is, er, er zijn veel mensen van het voetstuk gevallen. Hè, voor, dat interview, of, voor die serie voor de VPRO. We spreken met Groenink. We spreken met uh, Kees van der Hoeven. Met Erik de Vlieger. Met eigenlijk al die... Kapitalistische kopstukken. Um, en ja, het nieuws is vaak negatief. Dus die zit ook wel in dat programma, omdat er natuurlijk toch het een en ander mis is gaan. Maar ik blijf, ik zeg het toch even op deze uh, januariochtend met een stuk in mijn kraag. Uh, geloven in de vrije markt. Jongens, er is niks beters. Um, ja, zegt u dat Jord ook na? Ik blijf geloven in de vrije markt. Is dat iets wat in de, de cultuur van Nederland ook wel past? Um, nou, ik maak me wel zorgen over de cultuur. Uh, Slag, hoor, die uh, wel aan zit komen. Maar onze sector bijvoorbeeld... dat zijn uh, zo'n 6000 uh, organisaties... die vaak uh, lokaal uh, van alles organiseren. En uh, die hebben bijna geen subsidie. Dus... Uh, en die, die regelen het ook prachtige optochten. Uh, maar dan gaan ze naar de slagen voor, broodje, voor uh, vleeswaren en voor de bakken voor broodjes. En het lukt ze toch om dat te doen. En dan denk ik, ja, we kunnen ook wel uh, minder. En ik zie ook wel dat er ook heel veel geld wordt weggegooid. Bijvoorbeeld aan hele grote onderzoeken die heel duur zijn, maar waar nooit iets mee gedaan wordt. Dus het is ook wel eens goed om even weer eens uh, pas op de plaats te maken en te zeggen van waar... Wat is nou belangrijk? Waar moeten we nou geld aan uitgeven? Ja. Zeg, we, we hebben net die jaarwisseling uh, nu achter de rug. Is dat uh, echt heel Nederlands? Uh, dat oud opnieuw met de goede voornemens die daarbij horen? Nee hoor, het is uh, niet Nederlands. Het is... Uh... Ja, het is gewoon wereld, zal ik maar zeggen. En het is... Kijk, wij uh, leefden vroeger van de se seizoenen. En dat is nog niet zo heel lang geleden, hoor. Honderd jaar geleden was dat, dat er echt een, een nieuwe tijd begon. Dat gevoel, dat was er niet. Dus die goede voornemens passen ook niet bij 1 januari. Die zijn ook... Na vijf over twaalf zijn ze ook allemaal mislukt. Nee, je moet eigenlijk die vaste periode hebben, hè? Dus na carnaval de vaste periode. Dan je huis schoonmaken, je erf schoonmaken. Bichten, uh, andere kleren aan... En dan goede voornemens. En dan... Dan, dan, dan wordt het ze... ook makkelijker, denk ik. Wordt makkelijker. En dan heb je misschien veel wel met kansen te slagen. Goede voornemens horen helemaal niet bij. Een nee, jaar. helemaal niet. Nee, oh. nee. Dan nee. ja, kan ik wel <laughs> nou. uh, Je te veel eten natuurlijk. Hè? Want het was de midwinterperiode. En ja. dan moest je even weer flink heel veel... Eten, zodat je ja, een bodem in de maag had voor de komende tijd. Jort, jij zegt, uh, ja. jij blijft geloven in de vrije markt. Ook voor het komend jaar en de jaren daarna blijf je ook geloven in de euro. Nee. Nee? nee. Dat zou wel heel nee. naïef zijn. Ja. Uh. Nee, je naïef ja, je kan... bedoel je daarmee de euro ja, je houdt kan... op te bestaan dit jaar? Ik denk dat er, dat er een euro blijft. Er blijft dus een gemeenschappelijke munt tenminste uh, met Duitsland als anker. Dat, dat kan niet anders, denk ik. Het zou buitengewoon onverstandig zijn... Uh, als we teruggingen naar een gulden of naar een florijn of een ducaat, Dat zou echt krankzinnig zijn. Maar uh, kijk... Politici denken nu, weet je wat, we gaan gewoon, laten we het maar zo noemen, uh, geld drukken. We gaan geld creëren. Hè. Geld, geld is ook, in de jaren tachtig had je nog geld in je hand, kon je nog ergens kerstbed. Het is allemaal virtueel geworden. Ja. Dus je drukt op een knop en ineens is er duizend miljard extra bij. Het worden zulke idioten bedragen dat eigenlijk niemand nog weet waar het over gaat. Ik denk dat die euro uh, gaat splitsen en dat de landen eruit gegooid worden. Te beginnen met Griekenland. En ik denk dat het heel verstandig is. Want het is echt, ik weet niet hoe het vroeger was, maar we moeten gewoon een beetje leren omgaan weer met geld. Niet meer uitgeven dan je hebt. Het is niet anders. Nou kijk, vroeger was het natuurlijk wel tastbaar, hè? Je, je had het. Had het ja. Of goud, of zilver, of later... Je had uh, munten in je handen en daar betaalde je mee... En wat je nu doet, is wat dat, lo, dat, dat is losgekoppeld van... Ja. Uh, wat het is. Weer dus heeft niks meer met mensen te maken. En het ook geen nee, meer. Nee, en het is ook ja. allemaal op mega niveau. En dus ja. geeft het ook makkelijker uit. Ja. Ja. ja, je geeft ook geen geld uit als je met je pinpas betaalt. Hè. Ja. Maar wel als je met, uh, met briefjes betaalt. Ja. En het taboe en dat, van schuld is echt, ja. dat is een ding. Dus je, geeft, ja. je koopt iets omdat je het gewoon wil hebben. Moet wel zeggen, want dan ook weer, waarom geloof ik in die vrije markt. Dat heeft ons ook ongelooflijk veel toch welvaart gebracht in de jaren negentig. Ja. Misschien je kan zeggen virtuele welvaart. Maar neem nou het ja. grootste problemen nu. De huizenmarkt ligt op zijn gat. Nou, iedereen behaalt een ja. huis te koop. Ik heb ook een huis te koop staan. Maar... <laughs> ja, we, ja, ja, neemt je kans daar. Nee, ja. nee. No, no, no, uh, ja. Nee, nee, dat staat niet op. Maar, maar, de, hè, je haalt me helemaal van me apropos. Maar het feit dat mensen geloven ja. in de toekomst in 2012 bijvoorbeeld een huis willen kopen, daardoor kan een ander weer zijn huis verkopen. Dat heeft een raar psychologisch effect waardoor het toch beter gaat met ons allen. We praat, Psychologie. We praten straks graag verder met Ineke Stroeken, met Jort Kelder. Maar als op kop gezegd van deze nieuwjaarsreceptie op Radio 1, er is live muziek en, en wel van Ed, Ed... At, At. Deeper in Love. Ineke Stroeken, directeur van het Centrum voor Volkscultuur... zit hier aan tafel en Jort Kelder. Hij is programmamaker en journalist. We hadden het net even met jullie over geld. En Ineke, jij zei, grappig... het is zo erg dat geld niet meer tastbaar is. Ja. Eh, nou is het leuk. Dit jaar is het, wordt het jaar van het immaterieel erfgoed. En dan hebben we het dus over alles wat juist niet tastbaar is. En dat zou jouw plezier moeten doen. Ja, maar ook al niet tastbare dingen zitten tastbare... Aanhangsters, hè? Nee, kijk, immaterieel erfgoed is, zijn gewoon onze tradities en rituelen. Dus cultuur die je van uh, vorige generaties hebt overgenomen. en tegelijkertijd ook weer doorgeeft aan volgende generaties. Dus het, het zijn eigenlijk de gewone dingen. de beschuit met muisjes bijvoorbeeld. Sinterklaasfeest, Koninginnedag. Uh, Haringhappen, noem maar op. Dat soort. Uh, ...erfgoed, want dat is natuurlijk ook erfgoed... Uh, ...wordt uh, ja, binnenkort, ik hoop dat uh, Nederland dit jaar uh, ratificeert ...de UNESCO-conventie wordt beschermd. En die UNESCO-conventie is eigenlijk uh, in, uh, ja, uh, aangenomen... ...omdat in de derde wereldlanden hebben ze niet zoveel monumenten... ...archiefstukken en museumvoorwerpen als wij hebben. Maar ze hebben daar wel rituele feesten en verhalen. Mm. Dus die druk vanuit de derde wereldlanden uh, was heel groot van... Wij willen ook een werelderfgoedlijst. Ma maar wat zou je uh, vanuit Nederland op die lijst willen hebben? Uh, nou, uh, ik zelf zou om te beginnen met Sinterklaas... Katie Coty en uh, Koninginnedag op de lijst Coty maken. Katie is? Uh, dat is uh, de afschaffing <tie> van de Slavernij. en daar het feest omheen. Dus dan heb je een oud feest... Sinterklaas is echt een heel oud Nederlands feest. Je hebt een vrij nieuw feest van Koninginnedag, maar wel met oudere linken en iets wat we allemaal uh, vieren. En dan heb je ook nog iets, want het hoeft niet allemaal leuk te zijn. Wij hebben natuurlijk een verschrikkelijke rol gespeeld in, uh, in de slavernij. Dus uh, dat kun je ook herdenken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar verdriet van hebben nog. En Jorg nou ook In het kader van dat geldgesprek is een, een, ja. een evenement voorstellen. De Elfstedentocht. Ja. Ik, ik ja. heb daar een ja. opiniestuk een keer over gezegd. Dat, dat vind ik nou typisch zo'n evenement. Dat kan maar eens in de zoveel jaar plaatsvinden. Laten we hopen dat het nog een keer gebeurt. Wat volledig door de commercie wordt overgenomen. Ja. Dus UNOX die smeerlappen met die, met die uh, bio... Uh, of te, in ieder geval geen bio-varkens. De jongens, die proberen dat evenement af te pakken. Dat gaat over iets van twintig gemeentes. En al die burgemeesters moeten apart met zo'n vleesfabrikant vechten... om ze van het ijs te houden. Want het is een principieel ja. volksfeest een friesfeest... dat op een hele korte termijn georganiseerd... Maar ze hebben zat geld. Ze hebben helemaal geen geld nodig, want het wordt nooit georganiseerd. En ze kunnen die commercie in dat land er bijna niet bij. We hebben nu de nieuwjaarsduik als we hier zitten. Ja. Dat hebben ze ook helemaal geconfiskeerd, jongens. Ja. Actie er Alleen tegen. De... Het moet echt schoon blijven. Ja. Nee, maar Elstede uh, komt er absoluut op. Niet bij de eerste vijf, maar ja. wel bij de eerste vijftien denk ik. Maar er ik. komt ja. dus een conferentie van de Unesco, dus ja. van de Verenigde Naties, en dan gaan dit soort immateriële zaken ook in Nederland die ja. een paar beschermd worden. Wat betekent dat? Nou, in dit geval is dat heel anders dan uh, beschermen van materieel erfgoed. Want een monument kun je gewoon uh, restaureren, laten staan. Maak het eens concreet. Wat bescherm je met een elfstedentocht? Nou, uh, mag ik het uh, <tus> bed maar meisjes? Uh. Zeker. Ja. Eh, en toch is het nee, Kijk, Elfstedentok heeft nog een ander ja. probleem, is dat ja. namelijk het weer. En dat kan je. Nee, je kan iets nee. zorgen, niet zorgen dat het weer. Nee, wat je doet, is dat het elke keer weer voor generaties uh, van betekenis is. Want de traditie is: ja, dat moet betekenis hebben hier en nu. Anders dan verdwijnt het of verandert het. Maar hoe kun je het beschermen? Dan ja, bedoel, je en, kan en, toch niet en, ouders nou. dwingen om bescherming met meisjes ja, te het, het zit te in SME het babypakket wel. straks. Ja. <laughs> de overheid gaat nu bescherming met meisjes brengen. Nou, kijk, uh, om te beginnen wordt het, uh, uh, krijgt het respect. Hè? Dus het komt op een, uh, een, een nationale ja, ja. inventaris. Hè? Dus mensen worden ineens gehaald... die krijgen dan ineens van: Oh, dat is belangrijk. Hè? Trouwens, dat is een typisch Nederlandse vraag dat jij nou stelt. Hè? Nee, ik doe niet. Want, alles. want uh, kijk, in het buitenland weten ze allemaal precies wat hun. Culturele voedsel is, ja, ja. wat hun feesten ja. zijn, wat hun mm -hmm. verhalen zijn. En zo ja, hebben ze allemaal boekjes uitgegeven. Ja. Maar gezet. zeg je hiermee, ja. uh, op, op het moment dat het op zo'n lijst komt, gaat ja. het tot de hoofden van de mensen doordringen en, en, en wordt dat een gewoonte het al... permanent voortgezet? Nee, nee. Het, is het allerbelangrijkste is dat we weten wat er is en dat we er respect voor hebben. Tegelijkertijd. Maar uh, respect kan je niet subsidiëren. Dat hoef je. Je hoeft het ook niet helemaal te doen. Maar ook immaterieel subsidiëren? Nee. Het gaat niet. Nee, maar goed, het is. Kijk bijvoorbeeld bij zo'n Sinterklaas, hè, die hebben allemaal optochten. Nou, de veiligheidsregels van die voor zo'n optocht zijn heel erg groot geworden. Dat is, een, een, dat is eigenlijk een bedreiging voor de Sinterklaas yeah. Yeah. Op het moment dat zo'n burgemeester weet, hey, dat is uh, dat staat op de, dat waarschijnlijk op de internationale werelderfgoedlijst... Hmm. dan zeggen van nou... weet je wat, we gaan eens met die... Uh, uh, brandweer ja. kijken... en laten we de brandweer nou zo'n veiligheidsplan schrijven. Of uh, zullen wij nou eens even... die dranghek betalen. Ja. Dus het is eigenlijk dat je het... Uh, van e overheidswegen meer respect voor dat soort... nationale... Als de muisjes op de lijst komen... dan is dat ook voor intern gebruik... permanent. Ik bedoel, je hoeft niet... aan Burundi-achtige landen uit te leggen... waarom het op die lijst komt. Het is veel meer dat je in eigen land respect en eer biedt... Ja. En, en ook uh, traditie uh, durft op te brengen voor deze onderwerpen. Ja, waarschijnlijk komt er een, een, een gewone gemeentelijke lijst... een, ja. een, een provinciale lijst, ja. een, een nationale lijst natuurlijk. Kijk, en er dan komen dan ook een aantal, een aantal dingen op de internationale lijst. En dat vind ik ook wel goed... hoor, dat we niet alleen maar als klompen en tulpen ja. uh, als symbool hebben... maar dat je ook laat zien dat, dat je veel meer hebt als alleen maar... Uh, ja die iconen hè? dus Sinterklaas en uh, en wat Jort nu net voorstelde je... de Elsteden tocht kunnen ja. mensen ook uh, bij jullie ja. instituut of uh, ja het is een instituut het centrum voor Volkscultuur. ja het, zijn uh, het uh, uh, uh, uh, ideeën achterlaten ja, ja zeker ja we hebben een website daar kun je en we gaan uh, ook een, uh, een grote enquête houden onder het Nederlandse volk... om te kijken van wat zou nou als iemand erfgoed op zo'n nationale ja. lijst moeten. We hebben een paar jaar geleden hebben we natuurlijk al de grote enquête gehad... over de belangrijke uh, tradities. Nou, dan, dan sta je ook wel te kijken van wat ja. dat op zou moeten. Bijvoorbeeld uh, ja, e-mails lezen, hè? Mensen denken, dat is nog geen traditie natuurlijk. Nee. Hè? Maar omdat het zo uh, ingebed is in je hè? bestaan... Maar was vroeger dan brievenlezen ook een traditie? Oh. Ja, zei, ja, ja, vroeger wel. Ja. maar ja. Dat, dat hè, Werd dat uh, officieel als traditie gezien, een nee. brieflezen? Nee. Maar ja, dat is wij nee, Nederlands. Maar, maar weet je, nee, maar het hoeft niet precies typisch Nederlands okay. te zijn. Het moet gewoon ingebed zijn. Mm. Hè? Okay. Uh, nee, kijk, een, een traditie, je zit vol met tradities. Want anders zou je overal bij moeten nadenken... Maar je hebt het dikwijls, je denkt niet aan van uh, oh, dit is een traditie. Je doet het gewoon, hè? normen ja. en waarden bijvoorbeeld zijn heel gewoonte. erg bedankt. ja. Nou, het verschil tussen een gewoonte en een traditie is dat een traditie, dat, daar is een beter historisch verhaal over te vertellen. Kijk, over alle tradities kan je iets vertellen. Tenminste, dat zou ik kunnen zeggen. is een traditie die is verdampt omdat we hem niet beschermd hebben, bijvoorbeeld met zo'n lijst. Um, dus denkt, nou, nou, zijn dat is nou zonde, dat hebben we eigenlijk een beetje laten versjoemelen. U mag er even over nadenken. Ja. Ik word, heb jij een traditie? Ik ben heb ook jij? in een andere. Ik maak een traditieprogramma zelfs over tradities... van het ja. oude geld in dit geval. Ja. Uh, dat gaat over traditie. Uh, ja, maar traditie. dat is de er zijn traditie van het graaien. tradities, Hoe je met elkaar omgaat, hoe je eet, hoe je... Natuurlijk, die zijn er. Maar ik, ben, ik ben, geen, ben niet religieus. Dat scheelt al een hele uh, rugzak vol tradities, volgens mij. Uh, ja, voor de rest. Ja. Ik heb er waarschijnlijk heel veel, maar daar moet ik me even op gewezen worden. Ja, nou, ik, ik had het zelf ook hoor. Ik, ik moest op het allerlaatst moest ik mijn, mijn enquêteformulier nog invullen. Terwijl ik een jaar de tijd had gehad. En ik wist geen één traditie te verzinnen. Maar daarna kwam je ja, ja, wel ja, ja. dat je. Nee, je zit vol traditie. Nou, een, een traditie die, die je niet meer kent is bijvoorbeeld bekkensnijden. Ja, ik vind, niet, ik vind het niet erg dat dat er niet meer is. Natuurlijk. Bekkensnijden was een spel met, uh, met kermis. En dan deden, uh. ze, deden mannen, deden natuurlijk stoer, ongetrouwde mannen. Die probeerden elkaar een jaap over de. Nou. Over de bank oh, het te grappig. geven. Ja, dat is een beetje die Duitse adelsvereniging. Ja, ja. Die, die, ja die mensen met de ja. Jaap over hun gezicht. Ja, ja, want ja, een man, een beetje echte man, prijs. had natuurlijk wel een ja, litteken. Ja. Ja. En, en had bekken had ook wel snijden. iets over, over voor zijn vrouwen. U luistert ja. naar de uh, nieuwjaarsreceptie van Radio 1. We zitten in Desmet, Govert van Brakel en ik... met onze uh, eerste twee gasten van uh, deze hele middag... Jort Kelder en Ineke Stroeken. Jort, um, laten we het heel even hebben over een goede vriend van je... De premier van Nederland, oh jee, maar ik Mark ik Rutte. Nou, nee, niet op, op jullie vriendschap hoor, maar meer over hoe je vindt dat hij het tot nu toe doet en of het recht is dat hij politicus van het jaar en zelfs door Els man van het jaar is geworden. Um, oei. Leuke uh, traditie uh, ook overigens. Ja, uh, ja, ik vind dat, uh, dat lijkt me uh, zeer gunt, maar een beetje vroeg. Omdat hij natuurlijk pas een jaar bezig is. Mm -hmm. um, ik denk dat hij het heel goed doet. Dat hij het zelfs uitzonderlijk goed doet. Uh, dat het een van de eerste premiers in tijden is... waar we ons niet kapot voor generen als hij in het buitenland optreedt. Nou, het is in Europa hier en daar even een beetje mis, we gaan Kapot Het ja. gaat misschien wat ver, maar... Mm -hmm. Nou, ja, dat, ja, dat kun je zeggen. Schaamhoed. Kijk, dat, dat Nederland en Duitsland... Uh, wat strenger zijn om niet meteen de geldpers aan te zetten... lijkt me heel verstandig, en daar staat hij voor. Dat kabinet ja, is natuurlijk niet een gezellig kabinet. Althans, als gedoogd kabinet krijg je niet hele warme gevoelens bij. Ik geloof ook dat ze het over en weer niet echt hebben. Mm. Het is ook een beetje de VVD plus de lammen en de blinden. Waarbij de PVV dan de blinde is en de CDA natuurlijk een beetje de lammen. Dus het is wat dat betreft een beetje een rare situatie, maar... Hoe zwakker het eruit ziet, hoe langer het, uh, de rit uitziet. En ik hoop eerlijk gezegd... En We hadden net een goeroe die riep dat we die crisis... die dubbele dit moeten aangrijpen. Mm -hmm. Dat hij nu in de komende maanden... Uh, Rutte en zijn kabinet uh, gelegenheid de gelegenheid te baat neemt... om echt groot te gaan hervormen. Om een aantal dingen echt fundamenteel aan te pakken. Want anders wordt het natuurlijk toch weer Maar Wat en denk je aan? Wat is een grote hervorming? Nou, Ik denk dat er een hele grote fiscale herziening moet komen. Hoe je, met, mm -hmm. hoe je, eh, hoe je mensen belast. Hoe je met de huizenmarkt mm -hmm. omgaat. Hoe je met de arbeidsmarkt... Je, je, kijk, er zijn in Den Haag kilometers dikke rapporten geschreven, weten het eigenlijk allemaal. Alles is al uitgerekend, maar je zou het nu met een beetje guts... in een, in een groot plan moeten vatten, denk ik. En ik denk dat hij dat, uh, uh, ik weet dat niet als... maar ik denk dat hij dat ook stiekem wel wil, want... We struikelen natuurlijk van incidentje naar tegenvallertje. En daar word je natuurlijk een beetje gek van. Maar, maar denk je werkelijk dat het van een grote visie uh, op dat soort zaken gaat komen? Ja. In deze gedoogconstructie met in de Eerste Kamer nog de SGP ja. achter de hand... om de zaak over de drempel te krijgen? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook steeds dingen... omdat Het, kijk, het parlement heeft eerst decennia lang geklaagd dat ze niks te zeggen hadden. Nu hebben ze ongelooflijk veel te zeggen. Ze zeggen ze ja, maar dat kabinet deugt niet, want het is een gedoogkabinet. Daar kun je van alles van vinden... De andere situatie in het Paars Plus-kabinet, dat lukte niet. Nou goed, dan is dit het geworden. Dan zijn ze allemaal ja. bijgeweest. Um, en iedere keer moet hij uh, met zijn plasje naar de dokter... moet hij ja. toch proberen om de steun op te halen. Dat is eigenlijk parlementair gezien wel interessant. Het maakt het niet heel sterk. Maar aan de andere kant, als hij met een, met een soort nationaal plan zou komen... van jongens, hoe gaan we nou met die overheidsfinanciën om? Hoe gaan we nou structureel op allerlei punten... Uh, die overheidsfinanciën is, is, maar is voor dan, generaties neerzetten. Zou ja, het dan... dan niet beter zijn als nu in het voorjaar, als er nieuwe bezuinigingen aangekondigd, ja. die zijn al aangekondigd. Uh, die toch een beetje volgens wat uh, Mark Rutte wil. wat radicaler zijn en wat structureler en ingrijpender dan de PVV. Ja. dat deze gedoogconstructie ophoudt en dat ze inderdaad gaan zoeken naar Klimaat, andere. Dat, dat zou toch veel, eigenlijk. en voor nou, hem okay, ook, wees eerlijk, echt. zou hij dat zelf ook niet lekker vinden om van die last af te zijn. Oké, nou, eerlijk gezegd. Um, dat kabinet is veel populairder dan je aan dit soort microfoons altijd uh, doet vermoeden. Want uh, er is gewoon brede steun uh, bij de bevolking voor dit kabinet. Ze hebben gewoon een meerderheid als je gaat tellen. En dan is het een, een kleine meerderheid in het parlement. Maar voor het soort van beleid is echt eigenlijk een veel grotere meerderheid. Dan moet je alleen niet de NRC Hansblad of de Volkskrant lezen, maar gewoon de Telegraaf. Ja, dat is treurig. Maar dat is nog steeds de grootste krant van Nederland. Ik ben er niet voor, maar zo is het nog ik denk dus dat er voor dat beleid wel een grote meerderheid is. En dat gewone Nederlandse gezinnen, mensen die gewoon uh, een inkomen hebben, een baan hebben... dat kabinet gewoon vrijwel van A tot Z steunen. Als het valt en hij komt met een groot plan... Nou ja, dan komt er weer verkiezingen en dan gaan we weer wat anders doen. Dat is toch prima. Mm -hmm. Ik bedoel, als, maar laten we het denken niet stopzetten. Omdat er een coalitie zit die toevallig eventjes hapert. In een kastrokken, ja. uh, zijn dit zaken... Uh... Deze materiële zaken die ook interessant zijn in de traditie bekeken misschien? Nou, uh, ook zeker. Maar kijk, kijk uh, je hebt, uh, een tijd gaat het allemaal goed. En je doet wat aanpassingen en nog wat aanpassingen. Hè? En op een gegeven moment zie je gewoon dat iets verouderd is. En dan moet je eigenlijk van de grond op... Even opnieuw gaan kijken van wat is nou belangrijk, wat is onze visie, wat is ons beleidsplan. En dat is denk ik heel goed. En dat doen wij natuurlijk als cultuur, doen we dat omdat er bezuinigingen zijn. He? Maar dat zou de regering ook moeten doen. Maar he? de tragiek ja. is natuurlijk dat dit soort dingen pas opduiken op het moment dat het land tot diep in het moeras ja, is ja, gezongen. Dat is zonken, altijd. Terwijl je denkt: ja. kom eens met een visie in goede ja. Ja. tijden, ja. Ja. dan kun je. Ja. Dan kun je daar eens verstandig met elkaar ja. over spreken. En dan heb je in ieder dus een wat langere termijn gedacht. Ja, maar het is ook wel het minste eigen dat je dat pas doet... als de nood echt helemaal aan de man is. Hè? Mm -hmm. Je doet het pas uh, wat mm -hmm. anders dan, dan ga je gewoon door. En iedereen denkt voor zichzelf natuurlijk. Hè? Ja. Maar een, een goede uh, revisie en een, een hele goede reorganisatie... Ja. Ja. van uh, ons hele uh, parlement, van ons hele overheidssysteem... zou heel erg goed zijn. Laten we een voorbeeld geven... De laatste twee weken ging het iedere keer weer door hypotheek in het aftrek. Nou, ja. zo, kijk. De socialistische beweging heeft in Nederland fantastische uh, woningbouw geregeld. Huurwoningen voor mensen die het niet konden betalen. En de laat ik zeggen, liberale rechts heeft geregeld dat we eigen woningbezit krijgen. Dat zijn eigenlijk uit de beste bedoelingen twee systemen die nu ontspoord zijn. Er wonen waanzinnig veel mensen scheef. De mm -hmm. helft van de Amsterdamse huurhuizen zit gewoon met het hoog inkomen. In feite op kosten van de samenleving. Gelijk hebben ze. Ik zou er ook blijven zitten, maar dat klopt niet. En we hebben met z'n allen, en er wordt altijd heel verbeterd over die hypotheekrenteaftrek gepraat. Van, ja, zie je. Wel die rijken die hebben wel 52% aftrek. Het is ook wel het hoogste tarief ongeveer in de wereld wat je hier betaalt. En dan heel snel vanaf een laag inkomen betaal je aan toptarief. Maar wat, wil je we, nou, wat, je wat ik wil zeggen is dit. Als nou links en rechts elkaar gewoon eens een beetje uh, kunnen ontmoeten. Waarbij we zeggen: dit is een probleem waarbij mensen uh, hun huis niet meer kunnen verkopen. Enorme schulden hebben. Je kan wel heel op aftrekken, maar je hebt dus ook heel veel schuld. Ik heb liever de helft van mijn aftrek en minder schuld. En in de huursector, alleen maar jonge mensen die niet aan de eigen Maar in dit komen. geval gaat het, het niet eens om links-rechts die elkaar tegemoet moeten komen... maar gaat het om de gedoogpartner en ja, uh, maar, de regering van VVD? Dan is het leiderschap, het, van Rutte, het, het leiderschap van Rutte gewenst, en ik denk ook dat hij daartoe in staat is... om te zeggen, jongens, zullen we nou gewoon eens een paar dingen verstandiger aanpakken... in plaats van die belachelijke links-rechts tegenstelling uit de jaren zeventig. Nou, dat is een mooie boodschap, Anne. Ja, het is genoteerd. Dankjewel. <laughs> je ja. wel. Jort Kelder, Ineke Stroeken, straks meer van jullie. Uh, hier zijn onze vrienden Van Et. Words were unintended, but now they come to haunt me in my sleep. maybe you can try and tell me why You attacked and not offended But now it seems you've hung me out to dry met So Not You, So Not Me. Het, ja, kom het, nog een keer het terug. Het he. ED, hè, he. moet ik ja, dat is ed, dan we Het ook. Het is, is geen apenstaart. Inderdaad, beklemtonen. Oh uh, Ineke Stroeken is hier, uh, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... en Jort Kelder, van Jort Kelder. Ja, dank u wel. Ja, ja? ja. ja. ja. ja. ja. ja Jorge Kelder, BV. Huis okay. te koop, maar niet op Vinda. <laughs> nee. Ineke Kerstroek, uh, ik, ik hoorde je net zeggen, die, uh, het is het jaar van het immateriële erfgoed, UNESCO-jaar. Uh, maar Nederland heeft dat verdrag nog niet geratificeerd. Nee, is dat Wat, laat Wat merkwaardig, waarom mee? zijn ja. we daar zo laat mee? Nou, we zijn altijd laat met het ratificeren van het verdrag. Het is een makkelijke handtekening. Want zij willen keren. eigenlijk alle consequenties uh, kennen. Uh, maar ja, ik, ik weet het niet. Het, ik verwachtte het vorig jaar al en ik verwachtte het daarvoor al. Maar uh, nu gaat het toch echt gebeuren. Oh, de zuinigheid vermoed je? Uh, ja, maar in dit geval heeft het niks met zuinigheid te maken. Dat een leuke want, traditie. Ja, <laughs> ja, dat, ja dat en een dat. belangrijke traditie. Nee, he, ja, dat ja. staat in de top 100. Dus net als hard yeah. werken. Uh, maar uh, ja, nou, het gaat in ieder geval nu gebeuren. En, uh, het voordeel daarvan is dat we heel veel van andere landen hebben kunnen leren. Mm -hmm. Dus we zijn nu, staan nu ook in de startbeugels. Hè, dus uh, Drie Koningen bijvoorbeeld, is zich helemaal aan het voorbereiden om op zijn nationale lijst uh, te komen. Is dus ook al bezig met het beschermingsplan uh, schrijven. Uh, en ja, we weten gewoon wat werkt en wat niet werkt. En we, we, we draaien ook al een hele tijd mee uh, met UNESCO. Ja, past helemaal. Je hoort al die oude tradities ja. in, in, in de gure wind in Nederland natuurlijk ja. toch. Van uh, Ja, houden wat je hebt en vooral teruggrijpen op wat we hadden in plaats van ja. vooruitkijken. Ja, dat is waar. En even in aanvulling net, want ja. dat is al Rutte woning... maar het zal hem wel, dat wordt gedetailleerd. Wat Nederland nodig heeft is uh, inspiratie, is ook weer een beetje zin in de toekomst. En als ik natuurlijk al die beschouwingen de afgelopen weken zie... dan staan we allemaal op de rand van de afgrond. en morgen doen we een stap voorwaarts. Mm -hmm. En daar heb ik geen zin in. Ik geloof eerlijk gezegd, als ik met jongere mensen praat... Uh, mensen in de internetwereld, noem maar op, uh, jonge bedrijfjes... er is ongelooflijk veel uh, aardigs aan het Ze Zijn heel, kijk, die grote bedrijven worden klein... er zijn heel veel kleine bedrijfjes, er is veel gebeurd... Vaak ook hè, slimme ingenieursbedrijfjes en Eindhoven noemen dat soort omgevingen. En uh, wij hebben nu alleen groei nodig in Nederland. Groei, groei, groei. En stoppen met dat gezommer, Want het is wel een volk van kankeraars. We zijn de 17e economie van de wereld. En we zijn een van de rijksten in de top 10 van rijke landen. Jongens, waar zuren? Ja, ja, ja, nee, ja. Ik zag ja, nee, je ja, lachen. Ja, ja, ja, kanker gehoord bij Nederlandse cultuur. Ja. <laughs> bij Zet op de Is dat ja. ook een traditie die door de unesco ja. maar ja. moet Ja, Ja, ik weet niet of iemand hem gaat voren. Dan hebben we dus een premier die wordt op basis van zijn positivisme man van het juiste. Stiekem hebben we daar boeren. Behoefte Ja. Met tegelijkertijd blijven we zelf allemaal mopperen. Ja, ja. Maar kijk, tegelijkertijd komen er ook heel veel mensen nu op straat staan. Hè? En ja, op het moment dat waar. je. En dan weet ik wel, je moet dan ja. ook iets nieuws ja. gaan beginnen en zo. Hè? Maar dat is toch wel. Dan heb je wel een flinke dip natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dat is dat. Uh, dus de, het is ook niet zo, niet zo makkelijk. Dat ze, nee, maar ja. ik vind dat... De, de, laat ik zeggen, het humeur van Nederland... dat mm -hmm. ziet niet mee. En dat nee. mag best eens wat zonniger. En gezien alle voorspellingen over 2012... kan het alleen maar goed uitpakken. Nou, noem eens ja. een voorbeeld waarop het goed kan wat uitpakken. Bedoel je, zo slecht als het voorspeld is, ja. wordt het nou, nooit? Het wordt Bedeel gewoon je dat? voorspeld dat we gaan krimpen... Ja. en dat het allemaal helemaal ja. verkeerd gaat. En dat is ook een moment dat mensen hun leven gaan veranderen. Maar, mensen gaan op een gegeven moment zeggen... ja, ik wil nu gewoon een ander huis, stop ermee. Ik heb ook net een huis gekocht, toch... Denk ver, ik kan wel drie jaar gaan zitten wachten, maar ik wil gewoon door. weet je? En dat, die, die die kurk die moet door die fles heen. We moeten er gewoon weer zin in krijgen. En dat is een ontzettend ongrijpbaar iets. Maar als één... Een... Uh, als we één ding hebben geleerd, ook van de kredietcrisis... alle economen met modelletjes, wiskundig onderbouwd, zogenaamd, klopt niks van. Het meeste is gewoon psychologie. Nou, En na een crisis krijg je natuurlijk wel dat er ook weer elan komt. Hè? Dat ja. mensen ook weer nieuw gaan kijken ja. en zo. Dus wat, wat dat betreft kan het ook wel heel goed uitpakken. Alleen, uh, ja, het, uh, we zitten er nu net in, dus dan, uh, dan denk je ook gewoon anders. Ja, we zitten er net in, we praten ja. ons er net in. Ja. Uh, het is niet zo, Jort. Nou, ik bedoel, we hebben, nog dat... steeds, we hebben nog steeds economische groei... geloof ik het laatste kwartaal niet, maar over het hele jaar. Dus we worden nog steeds rijker. De overheid geeft nog ieder jaar meer geld uit... dan ze het jaar ervoor uitgaven. Dus we roepen altijd, het wordt zo hard bezuinigd... maar de overheid geeft meer dan 300 miljard uit. Althans de collectieve sector volgend jaar al met al is er nog een enorme berg geld. En toch zeggen we allemaal, het is alleen maar krapper, krapper, krapper. De Nederlanders, op de mensen die werkloos na zijn, hè, want mm -hmm. dat is natuurlijk een groot drama. Ja, maar daar de hebben we het gewoon even niet hebben over. Al met, nou, oké, okay, maar we hebben nog relatief we hebben 5, 6 procent werkloosheid. Dat is relatief ja. en zeker in Europa ontzettend laag. Een mm -hmm. prachtig cijfer. Los van de mensen die aan de kant staan, WHO noemen op dat soort gevallen. Maar we hebben, um, we hebben dus de mensen die in loondienst zijn, dat zijn de meesten, die hebben dus meer besteedbaar inkomen gekregen dit jaar. En ik zie alleen maar onderzoek in de krant dat ze geen geld Haven. Hoe kan dat nou? We sparen meer dan ooit. Sparen is een teken van angst. Want mensen gaan niet een ijskast of een auto kopen, maar zitten het geld op de bank. En dat geld moet gewoon gaan rollen. We moeten daar weer zin in krijgen. Alleen niet schulden maken. Mag ik dat nog wat even zeggen? Niet doen. Niet nog meer schulden maken, bedoel je? Geen huizen kopen. Dat is wel een geworden in Nederland. maar, geen huizen kopen. Je moet natuurlijk wel huizen kopen. Alleen. Bedoel, los ook eens een keer wat af van de schuld die je maakt. Ja, nee, dat, is, ja. dat, is, dat was natuurlijk ook windhandel. We hadden het in de jaren 80 ja. kunnen aanzien komen. En iedereen hoor, dat, wist het wel, maar we hebben er allemaal ja. mee gedaan. Dat is ook ja. zo. Ja, en dat, wat dat betreft vind ik dat onze sector... dus de sector van het immaterieel erfgoed en de ja. volkscultuur... dat die gewoon sterker zijn. Want kijk, ja. uh, acht jaar geleden kwam er ineens veel subsidie voor volkscultuur. Mm. En ze zeiden, we doen er niet aan mee, we gaan niet aanvragen... want we staan sterker zonder subsidie. En nu klopt het ook. En ik, toen baalde ik ja. en nu denk jullie ja. hebben gewoon gelijk. Jullie zijn zonder uh, subsidie. Kunnen ja. jullie toch gewoon doen wat je wil doen. Maar je doet het op een ondernemerschap. Wat dat betreft zie ik wel een heel goed jaar voor immaterieel erfgoed. Ja. Alle kansen die een crisis ook biedt. Aan het begin van dit nieuwe jaar is toch altijd ook weer de grote vraag... wie worden de beloftes van dit komend jaar van 2012? En daarom hebben wij aan een aantal kenners gevraagd... om de belofte in hun vakgebied aan te kondigen. Laten we eerst even luisteren naar Ernst Daniel Smit... die wij vroegen wie wordt de belofte op het gebied van klassieke muziek. Dit... dit. In mijn geval is dat een, een van de violisten in een rijtje van lange, grote Nederlandse violisten... die we hebben, ge, hebben gekend, Isabel van Keulen. We hebben uh, Vera Betts, we hebben Emmy Verheij, we hebben Janine Janssen... en nu hebben we Simone Lamsma. Waar we, zij in mijn visie in uitblinken, is niet alleen een geweldig spel... maar ook een persoonlijkheid. En dat vind ik het meest inspirerende aan de artiesten, de persoonlijkheden van de artiesten. Hoe is iemand... Herken ik iemand, herken ik een streek, herken ik een bepaald spel. En dat is bij al deze vier mensen het geval. De jongste daarvan is Simone Lamersma. Prachtig, jong meisje. Ik heb haar in mijn programma mogen hebben, de Barbier van Hilversum. Ik heb haar ontroering gezien als het gaat over dingen die haar aangrijpen. En dat is in haar spel natuurlijk ook altijd weer terug te horen. Zij is de belofte volgens Ernst Daniel Smit... als het gaat om klassieke muziek voor dit jaar. En ik denk dat wij het daar hartgrondig mee eens kunnen zijn, Govert. Dankjewel, je wel, ja. Nou ja, met de aanbeveling van Ernst Daniel Smit. Ja, Kun nou je natuurlijk. het nieuwe jaar wel in? Zo is ik. het. Jort, Jort Kelder, wat gaat het nieuwe jaar voor jou brengen... behalve een nieuw televisieprogramma straks bij de VPRO... over, uh, over onze spilzucht. Hebzucht. Hebzucht. Um, ja, God, bedoel, Dat is mijn primaire doen? werk. Daarnaast uh, ga ik als een uh, marskramer de zaaltjes altijd af, uh, dagvoorzitterschap. Dat, dat doe ik, maar. Zit daar de wel? crisis al in trouwens, of niet? Uh, ja, Merk zeker. zeker. Ja. Uh, nou, oh, laat ik zeggen, mijn uitnodiging. Ja, nee, dat is raar. Want, want dat is net als met bij die, bij die al die nip die we lang zouden komen. Is dat, dat, dat er altijd meer uh, behoefte is aan samenkomst? En. Uh, ja, een beetje uithuilen over de jaarcijfers. Dus ik ben er dan weer bij, gezellig joh. Ik heb dat nooit gemerkt. Maar dat kan ook zijn dat ik wat meer op televisie ben en dan word je ook meer voor die dingen gevraagd. Mogen we nog maar dat is een tentje vragen aan je. Ik ben, ik ben uitermate gelukkig. Ja. Ik, ik, het of kan bijna niet beter. Dus ja, ik weet niet hoe het nou in 2012 nog nou, dan mooier dan moet. Nee, dus ik, he? heb veel, veel, ik heb Ik heb een hele prettige tijd. Maar ik wil wel, en dat, dat wil ik wel zeggen, um, ik wil wel iets groots om handen krijgen, virus. Los van dat VPRO-programma. Um, eigenlijk ben ik met een paar mensen aan het nadenken of we een soort onderzoeksjournalistiek platform kunnen starten waar okay. gewoon weer grote verhalen gemaakt Bij worden. Bij deze die maar er weer gezegd. Doen. Nou ja, graag. Ja. Oké. Okay. Ineke Stroeken, mm -hmm. jouw uh, jaar. Hoe ziet dat eruit behalve dat je enorm druk uh, bezig gaat met het immaterieel erfgoed van Nederland? Ja, en dat, maar dat wordt wel heel erg veel. Hè? Want we moeten natuurlijk een topinstituut oprichten. Ja, verder uh, blijf ik natuurlijk uitleg geven over traditionele en rituelen. En uh, ja, ik heb uh, me al uh, uh, een hele tijd geleden aangenomen dat ik geniet van de kleine dingetjes. Mm -hmm. En ik heb vanochtend al een roodborstje gezien. Dus, uh, oh, dit is ook heel is... traditioneel uh, Nederlands. Ja. Kleine dingetjes. <laughs> de verkleinwoordjes. Klein, klein, ja, klein. Maar, kijk, uh, vroeger was het zo van, uh, je geluk, dat is tevreden zijn. En tevreden zijn zit ook in kleine dingetjes. En dat is niet grote idealen nagedreven. Dat moet je natuurlijk ook. Maar het geluk, hoe je je voelt, zit in kleine dingen. En daar hou ik me maar aan. Het zijn de kleine, kleine dingen die je doet. Dank je wel, Ineke Je krijgt gelijk visioenen van passe achtige liedjes. Ja. Uh, fijn dat je hier wilde zijn. Een mooi jaar toegewenst. Jord kelder. Bedankt. Leuk dat je hier wilde zijn. Te vroege morgen. Tesselt, kom het u Geert Mak? Ja, zeker. En... Dat gaat natuurlijk over Europa, maar niet over geld, hoor. Europa is meer dan geld alleen. Zeker, en over de toekomst van Europa. Ik hoop dat we het optimisme zojuist ten gespreid vast kunnen houden. En de Olympische Spelen. En de Olympische Spelen, Bas Verweijen, onze schermhoop. Wie weet waar hij eh, toe in staat is. Op Degen, straks in Londen. Tot zo. De Rooms-Katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven. De komende jaren sluiten iedere week twee Nederlandse kerken voorgoed hun deuren. Dat is, is helemaal uh, leeg. Daar staat niets meer in. Als zo'n kerk sluit, daar is een hele geschiedenis in. Ja, ja, daar ben je geboren. Ik ben gedood. Ge Getroond ben ik. Tol. Maar hoe nu verder? Ja, je kan niet stoppen. Je, moet, je kunt ook niet wachten tot uh, de laatste het licht uitdoet. Deze week in Goedemorgen Nederland aan de Eredienst Ontrokken. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1.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 Het nieuwe vioolconcert van Louis Andriessen... door Asko Schoenberg en de Leeuw. Verder het met de Pulitzer Prize bekroonde dubbelsextet van Steve Reich. En wereldpremières van Andries van Rossum en Sigmund Krautsen. Kijk op asco Dit is Radio 1.